Het weer vannacht even iets minder regen... maar tegen de ochtend opnieuw buien, vooral in het zuidoosten. In de rest van het land ook wat zon, maximaal temperatuur 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de AWP Verkeersinformatie. Met één melding op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Schiphol en Hoofddorp staat een file van 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. Dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. En met Stijn Vens. Hij is mijn gast vannacht. Hij blijft nog een heel uur. Hij is kenner van het Vaticaan. Hij heeft een boek geschreven. Nou, Al ruim een ruime tijd uit hoor, maar nog steeds hartstikke leuk. Vaticaan hier, de geheimen van de paus. U hebt hem misschien ook op de televisie gezien. Hij heeft vaak verslag gedaan van. Nieuwe pauzen, de dood van pauzen, afijn. Hij is er zeer vertrouwd. Wij hebben u gevraagd om vragen aan hem te stellen. En dat hebt u gedaan. U kunt het nog steeds doen. 0800-1121. U kunt mailen naar kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan ook. Hashtag kazaluna. We beginnen met meneer Huigens. Dag meneer Huigens. Ja, goedenavond. Nou, zeg het maar. Nou, ik heb met belangstelling geluisterd naar, uh, naar de uitzending zojuist uh, gedaan. Fijn. En er is een vraag uh, die ik heb, die ik al heel lang heb. Um, u hebt uh, zojuist gezegd een beetje gekscherend van, uh, van uh, de, de vrouwenhatende man, de paus. Maar ik weet zeker dat er een bijbelse grond moet liggen. Een aantal teksten waaruit zou moeten blijken dat het zogenaamde regeerambt aan de man toekomt. Misschien wordt er wel naar, naar Peters verwezen. Maar dat zou ik er niet oprecht vinden, want Peters was ook getrouwd. Dus dan zou het ene van Peters overnemen en het andere uh, niets uh, van hem accepteren. Dus ik zou graag willen weten welke bijbelse grond, dus ik kan met tekst snel willen aangeven waarom van oudsher tot nu toe de, de, het priesterhand, zeg maar, dus ook de, ook de paus, aan de land toekomt. Nou, Stijn. Ja. Dag meneer Huigens. Goed, ja, uh, goedemorgen. Ja, er is, er is uh, uh, wel een bijbelse grondslag dat. Uh, alleen mannen priesters kunnen worden. En dat is heel simpel. Ja. Uh, als u de paus gaat, zal u zeggen... omdat de, uh, Christus alleen maar mannen als leerlingen heeft gekozen. Uh, ja, maar hij liet ook vrouwen, uh, uh, Maria, Martha en zo. Ja. Dat ging wel om, hè. Maar dat waren geen leerlingen, in de strikte zin des woords. Nee, dat is waar. Een ander verhaal is het Daar wordt Het verplichte priestercelibaat. Daar wordt ook vaak van gedacht dat dat een bijbelse grondslag heeft. En dat ja. is niet zo. Want het is zo dat is eigenlijk pas in, uh, nou, in de loop der eeuwen is dat ingesteld. Het heel, was dat, uh, heel simpel. Het is een regel. Het is ja. geen goddelijke wet. Nee, nee, nee. Het is een regel die is ingesteld heel simpel. Uh, priesters trouwden. Hè, dus, wie zegt dat apostelen ja. waren getrouwd? Er waren pauzen getrouwd. Ja, ja. Zelfs als paus geweest, die hun eigen opvolger hebben verwekt. Ja. Maar het, die kerk zag op een gegeven moment dat die gingen trouwen, die kregen kinderen. Bezittingen van de kerk dreigden over te gaan via, erf, via de erfenis naar die vrouw en die kinderen. Oh. Oh. En daarom heeft de kerk op een gegeven moment gezegd: Jullie mogen niet meer trouwen. Dat is geleidelijk gegaan. Uiteindelijk is het in het beroemde concilie van, uh, van Trent, uh, van Trant, ja, ja, ja. bevestigd. Maar het zat dus puur een economische reden en heeft geen Bijbelse en zeker geen goddelijke Ontspannen. Nee, nou, nou heb ik dan wel een, een vraag bij, als het even mag. Nou, heel nou, kort nog, want we hebben heel veel ah, ja, bellers. Ik ja? kan, nee, heel kort, heel kort. Ik dacht dat uh, uh, nonnen, dus het vrouwelijk geslacht in kloosters... waren getrouwd met Christus. Ja? Ja. Uh, dat wordt ze uitgedrukt, maar dat kun je van een man te moeilijk zeggen. Dus dat zou niet opgaan, of wel? Nee, maar de, de, de priester is um, in de mis, in de agestie... Eigenlijk staat hij voor Christus. Ja. Hij, hij, hij, ja, ja, ja. Hij, hij, hij is Christus niet, want dan, nee, dat kan helemaal nee. niet. De Christ, he? dus zoals de katholieken moord zeggen, Christus is tegenwoordig in de hostie. He? Ja. He? Hij, hij is, ja. hij is op, een, op, een, op, een, op een waanzinnige manier aanwezig. Maar uh, hij vertegenwoordigt Christus wel in de ja, wel. En, en, en, en mannen kunnen niet trouwen volgens de katholieken. Dus, uh, uh, nee, nee. Daar, daar, daar loopt het uh, spoor dood, zal maar zeggen. ja, ja. ja. Oké, okay, meneer Huigens, u, ja. u, u bent eruit, hè? Ja, ik ben tevreden. Ik nou, vind u bedankt, hoor. Nou, dan, okay. ja, u ook bedankt. Voor, ja, dank u wel. Ja. Ik, u luistert toch nog wel even tot twee uur door, hè? Ik blijf, ik blijf luisteren. Oké. Okay. Johan. Ja, nacht. Ja, er is een vraag die misschien wel een beetje in het verlengde ligt. Ja, klopt. Dat is nog even aansluitend op de heer Huigens. Ik denk dat hij als laatste punt doelde op de bruidsmystiek, hè? dus die vrouwen intreden zijn klooster. En volgens mij geldt dat principe ook wel een beetje voor mannen die intreden, zei dat het problematischer is. Maar het, volgens mij doelde hij mee op die bruidsmystiek. Ja, dat kunnen we hem nou niet meer vragen. Maar wat, is, wat, wat wilt u weten? Uh, ik was getroffen door een uh, formulering van uh, Stijn Fens. Dat je dus in de katholieke kerk uh, alleen maar wat voorstelt... als je voldoet aan twee eisen, namelijk dat je man bent. En dat je dus geen seks hebt. En dat trof mij gewoon die formulering. Want elders in de wereld geldt het tegenovergestelde. Dan moet je juist potentie uitstralen. En bij de katholieke kerk lijkt dat wel, hoe impotenter, hoe hoger. Zit daar iets achter? Wat, wat, wat zit daar achter? Ik vind het een beetje vreemd. Bij Benedictus XVI heb ik dat beeld wel een beetje. Ik vind het een zeer impotent ogende man. Of Bijvoorbeeld hoe hij met, met Bertone omgaat. Er is okay. weinig daadkracht, met Williamson. Maar vooral die, die formulering. Is, is dat iets van, van, van Stijn Fent zelf? Of is dat uit de, die bewijzen uit de boeken? Uh, hoe, hoe sekslozer, of hoe vromer. Maar ook hoe sekslozer, hoe hoger. Oké, okay, duidelijk. Nou, kijk, laat ik, ik heb volgens mij niet gezegd dat, dat je niks voorstelt. Want uh, als je, uh, ik heb gezegd dat je geen macht hebt. Want de, uh, bijna no uh, de, de Maria, hè, de, de moeder van God, is, is een vrouw. En die wordt alom vereerd. Uh, en terecht, zou ik zeggen. Maar uh, wat het is... Kijk, het is volgens mij is dat celibaat um, gewoon een machtsinstrument. Het is een machtsfactor. En uh, het feit dat je geen uh, seks kunt hebben... zorgt ook dat de kerk, de priesters... ook een beetje in het gareel kan houden. Voorbeeld, stel dat priesters zouden kunnen trouwen... dan uh, krijgen die vrouwen ook uh, uh, recht van spreken. Die willen met vakantie. Die willen, een, uh, die willen, uh, die willen shoppen. Want en Dus dat celibaat is ook een manier... om die priesters uh, ja, bij elkaar te houden. En vergeet ook niet dat, en eh, dat zal iedere uh, goede katholieke priester u zeggen... dat doordat die priester geen vrouw heeft en geen gezin... hij des te meer tijd heeft voor de noden van de mensen. Maar oh. nou goed, de, de oost orthodoxe, nog dat een klein beetje. Vandaar kunnen dus de priesters wel trouwen, de bischop, et cetera, niet. Ja. Maar goed. Maar kijk, en vergeet ook niet dat dit... dit is een discussiepunt dat al even bestaat... en... Um, je kunt wel zeggen dat mensen geen seks mogen hebben... maar dat is makkelijker gezegd om je daaraan te houden dan gedaan. Ja, de schandalen die laten dat zien. Ja, dat laten dat zien. Maar trouwens, de, de, de oud-katholieken oud mogen wel trouwen. Ja, en dat, ik vind het interessant dat de oud-katholieke kerk... is eigenlijk een kerk zoals veel progressieve katholieken zouden zien. Ja. En toch ligt ze daar niet in slaapzakken voor de deur om dit te mogen worden. Nee. Rara politiepet. En ook de Engelse kerk, hè? Dat mogen nou, de Afrikaanse kerk ook. En die hebben met, eigenlijk met alleszelfde problemen als gebrek aan roepingen. Zoals gebrek aan roepingen te maken. Als de, hè, zoals de dezelfde problemen. Ja, dezelfde problemen. Dus dat, dat, dat maakt dus niks uit. Kan ik nog één vraag stellen? Nou, he, kort, ja. De uh, vraag zoveel mogelijk uh, mensen uh, aan het woord laten namelijk. Ja. Voor zich. Stijn Fent gaf ook aan, vooral de vrouwen geven het geloof door. Dat wordt ook het elders, wordt het zo ook bij uh, de Russische kerk, et cetera. Um, in Afrika, in, in Azië, bloeit de katholieke kerk wel... maar daar vindt ook vrouwenemancipatie plaats. Maar andere woorden, voorziet het toch nog wel een tijd... dat die katholieke kerk in zijn term wel rode cijfers gaat schrijven? Ja, ik ben geen profeet. En dat als ik het zou wel, zijn, wel. zou ik hier misschien niet zitten. Maar uh, kijk, dat, uh, ik sluit niet uit dat, dat Afrika op allerlei vlakken... met dezelfde problemen als het Westen te maken krijgt. En vergeet niet, dat vind ik wel, dat vind ik wel aardig... is dat een van de grootste Promotors van vrouwenemancipatie in Afrika is de katholieke kerk. Juist om die vrouwen te beschermen tegen die overspelige mannen. Uh, uh, en die mannen die, die denken maar drie vrouwen te hebben. En, maar uiteindelijk, zie je in de, de geschiedenis, dat zullen Afrika en Azië, zoals ze ook uh, face aan Facebook doen en Twitter, zullen ze ook met uh, dit soort problemen te maken krijgen. Goed, Johan, hier, ja, hier laat ik het bij. Dank je wel voor het bellen. Goedemacht. Ja, dag. Nog even voor de plaat, want wij willen ook heel graag even muziek laten horen. Stijn Vents heeft allemaal muziek meegenomen. En ik heb gezien dat we, dat we ondertussen zeur-soerieren ook uit de bak hebben gevist. Nog heel even mevrouw Schaapman. Dag mevrouw Schaapman. Uh, goedenavond. Ja, Mieke. wat is... Dag. Ik had niet speciaal een vraag. Nou, geef maar niet. Maar ik uh, vind het erg leuk dat uh, meneer Vents over uh, Rome en over het Concilie vertelt. En ik wou zeggen dat ik vijftig jaar geleden bij het Concilie secretaresse was. Ach, En dat er toen toch hele belangrijke document documenten uh, uh, zijn afgekondigd. Onder andere de godsdienstvrijheid... en de verhouding met de niet-katholieke christenen... en ook dat uh, de bandvloek tussen de orthodoxe kerk... En de, uh, de Rooms, uh, Romeinse kerk is opgeheven. Ja. Dus, uh, en mag u vragen, mevrouw Schaavenhub, het is trouwens een prachtige katholieke naam. Ja, ja zeker. Maar is het ook met de AE, of niet? Met de AE, ja. ja zeker. Um, waar was u precies, secretaresse? Ik was secretaresse op het secretariaat van Willebrands... op het Secretariaat voor de ja. eenheid. Ja. Wij kregen al die bezoekers van al die verschillende christelijke kerken. Van over de hele wereld als een groep uh, uh, ja, waarnemers ja. Uh, naar ons kantoor. En die hadden dan een aparte plaats in die hele grote conciliehal. En dat was een prachtig gezicht. De Orthodoxen, ja. de kopten, de Assyriërs, de Egyptenaren en dan de Anglikanen, de, de Protestanten, de kwekers. Het gaat, zo gaat maar door. De maar dan kan je, niet, kan, je kunt je dat je niet voorstellen. Nu. nu... Is dat vrij normaal dat dominee met de pastoor een borreltje drinkt, bij wijze van spreken? Ja. Maar dat was toen revolutionair, hè? Zonder meer. Zonder meer. Ja, ja, sommige bischoppen die spraken van heretici die in de kerk werden ingelaten. Ketters. Ja. Ketters, ja. Ja. ja. ja. Mooi. Dat was een hele spannende tijd, want u zegt dat er nu allerlei opwindingen in het Vaticaan is over uh, ja gekonkel en gedoe. Hm. Maar toen, tijdens het uh, Vaticaans Concilie, waren de... Uh, Arabische katholieke bisschoppen, toch heel boos dat de Joden werden gevrijwaard van, uh, van de dood van Christus. Ja. En daar is een apart uh, stuk over gekomen. Ja, Nostra van, Ja, over, over de Joden dat zij daar geen schuld aan hadden. Grappig. Ja. En dat was. Dat was en daar moeten wij, kardinaal Willebrands, voor wie u gewerkt ja. heeft... Nederlandse kardinaal, toch wel verdanken. Want het is echt een enorme doorbraak en een breuk met eeuwen van uh, ja. antisemitisme in de kerk. Ja, zonder meer, zonder meer. Gewoon... Het was maar toen, die, die, die, die krachten die er toen heersten... tussen die verschillende groepen van en die waren de conservatieven en er waren modernen... ja, de, dat was toen evenzeer zo als eigenlijk nu... Ja. Gaat u nog wel eens naar Rome? Een enkele keer, ja, ja als, als het zo uitkomt. Ja, ja. ja zeker. Want hoe oud ik bent heb... u, mag, als ik vragen mag? Ik ben nu 71 en ik heb de derde en de vierde zitting meegemaakt... en toen nog twee jaar daarna. Ja, en hebt u destijds ook veel achter de schermen kunnen kijken... tijdens die zitting? Uh, nou, mijn taak was om bergen, stukken in het Latijn uh, te kopiëren op de... Machine. zo 3000 <laughs> keer. <laughs> nou, doet u zichzelf nou niet een beetje te kort? <laughs> nou, het was toch heel spannend. We hebben ja. van alles gezien... En, en ik, was, ik had ook, net als wat hij zei... een Tessera, dat is zo'n bonnetje voor de benzinepomp... en voor ja. de winkel en voor de apotheek. Ja, ja dat zeker wel. Okay. En als ik benzine ging tanken... dan stonden er een hele rij zwarte auto's met allemaal zwarte pilaten. En dan stond ik er als mijn eentje in een rood Viatje tussen. leuk. Wat een mooi beeld, mevrouw Schaapman. Ja, Fijn dat u weer u heeft, heeft gebeld. Ja, ja. ja, Dank ja want we waren wel. toen eigenlijk... Uh, uh, geen vrijwel geen vrouwen die dat secretariaatswerk deden. Hmm. Ja, het was allemaal de jonge priesters en seminaristen die daar eigenlijk moesten doen. Ja. En daar was ik toen eigenlijk heel boos over. Ik dacht, ja. ik heb schoevers gedaan, dat kan ik eigenlijk net zo goed. Ja. nou we hadden het net in, in, even, ik weet niet of u toen al uh, luisterde over die loorgang van, van die ideeën. Die toen, uh, ja. Ja. Wat vindt u daar ja. eigenlijk van? Hoe kijkt u daar naar? Ik weet niet, ik denk dat we het consulie toch een beetje levendig moeten houden, want er zijn, dat zijn die belangrijke documenten die zijn afgekondigd. Hm. En, en, en dat is toch ook een doorbraak geweest. En die gelden nu, gelden nu nog. Ja. ja, de goddienstvrijheid. Het is nog steeds een heet hangijzer. eh de, de, de, het stuk over de, over de joden en over de, de andere christen. Dank u wel, dank u wel, mevrouw Schaapman. We gaan, uh, Stijn, even een muziekje tussendoor, hoor. Ja. Uh, Ga ik je eerst het... iets over vertellen? Of ja, dan... ja, vertel maar dan ja, iets het is over. Spinvis, ja. dat is een heel favoriete artiest van mij. Uh, uh, uh, teksten die uh, heel duidelijk zijn, maar ook heel veel vragen oproepen... zodat je elk nummer... Eigenlijk al tien kunstbelezen en steeds een andere ding hoort. Maar het meest aardige is dat uh, staat op al zijn cd's staat uh, opgenomen in het Vaticaan in Nieuwegein. En dan nou zijn er twee steden op aarde die uh, niets met elkaar te maken hebben. En dat zijn Nieuwegein en Rome. En ik vind het prachtige, ja prachtige muziek. Ja, Dit gaat over koning alcohol. En niet dat ik nou zo'n suiplap ben, maar uh, er zit één heel mooie zin in. Die ga ik straks uh, nog een keer benoemen. Tot dit nog door, de Stijn Fens? 26 seconden, nog 26 <laughs> seconden. Hey, maar je was een bepaalde zin hè? Ja, we blijven samen thuis bij het keukenlicht. Ja. Dat vind ik zo. Dat zie je meteen voor je. Prachtig. Je, prachtig. Ja. Spinvis, uh, koningalcohol. Um, voor mensen die net hebben ingeschakeld, die zijn er ook altijd. Uh, ik zit hier met Stijn Fens hier. We hebben het de eerste uur hebben we gehad over de pauze, over het uh, de, de, de Vaticaan. De aanleiding is eigenlijk uh, de 50-jarige uh, verjaardag van het Vaticaans, Tweede Vaticaanse Concilie. U kunt uh, bellen, Stijn Vens geeft uh, uh, rondleidingen in Rome, in Vaticaanstad. ik zei. Nou, het is misschien wel aardig om op de radio ook eens even te doen. Misschien wilt u hem iets vragen. Nou, er zijn mensen die maken daar gebruik van. Um, meneer Hermans bijvoorbeeld heeft een e-mail gestuurd. Even kijken, wat heeft hij gevraagd? Oh, nee, dat kan ik nu even niet zien. Ja, maar... Oh, oké. Okay, okay. Hoe zit het met... Ik kan het wel zien. Hoe zit het met de machtsverhoudingen in het Vaticaan? Uh, schrijft meneer Hermans. Welke? Strepen, hoeveel macht heeft de paus? Nou, de paus heeft... Uh, hij is niet al machtig, want dat is maar één. Ja. Dat is alleen God. Ja. Maar hij heeft. Uh, het is met prins Albert van Monaco... de laatste uh, absolute monarch in Europa. Hij heeft eigenlijk alle macht. Uh, hij is naast hoofd van de katholieke kerk, leider van de katholieke kerk... is hij ook nog eens staatshoofd van Vaticaanstad. Hij hoeft niet om herverkiezingen te denken. Hij hoeft geen verkiezingsdebatten te volgen. Hij wordt voor het leven benoemd. Hij is eigenlijk alleen maar uh, verantwoordingsschuldig aan God. En uh, hij kan niet weggestemd worden. En het is zelfs zo dat, uh, mocht een paus... Um, stel bijvoorbeeld, een pauze dementeert. En de pauze ja. gaat allerlei rare dingen besluiten. Dan moet er geloof ik een concilie bij elkaar geroepen worden uh, om hem uh, uit zijn ambt te zetten. Is dat wel eens gebeurd? Nou, het is in het verleden wel, wel eens gebeurd, maar dan meer op kleinere schade. Er zijn ook een, een, een pauze zijn weggepest. Celestines de Vijfde, die wist op paus Bonifatius de Achter... gewoon min of meer zo onder druk gezet... dat hij heeft gedacht, weet je wat, ik hou ermee op. Nou ja, goed, als, als we de geschiedenis ingaan... er is ook een tijd geweest dat er twee pauzen waren. Ja. Hè? Eentje in Avignon en eentje in Rome. Ja. We hebben een vrouwelijke pauze gehad. Nou, dat is niet waar. Het oh, pauzin Johanna. Ja, ik geloof dat, dat, oh. dat, dat zelfs Dick Zwaap in zijn hersenboek uh, <gülme> heeft het erover. Maar dat is, een, dat is volgens mij een fabeltje. Het is, eigenlijk, het is, het is een mooie legende. En ik, vorige, vorige week was ik in Rome, en toen had toen ik nog op de plek ja? waar, zij, uh, tij, uh, waar zij tijdens een processie van een kind zou zijn bevallen. Vlak ja. bij de achter het Colosseum. He? En toen zij zou, zou ze dus verraden zijn. Het, het, het, het, het kind en de in zijn meteen afgemaakt. Uh, prachtig verhaal. Uh, maar, volgens me, maar het schijnt echt onzin te zijn. Oké. Okay. Ja. Over kinderen gesproken. Je zei net even, er zijn wel degelijk ook kinderen in Vaticaanstad. Ja. En dat zijn kinderen van? De van de Zwitserse Garde. Ja. Uh, kijk, de uh, Zwitserse Garde is het, uh, eigenlijk het leger van de paus. Uh, al uh, honderden jaren. En uh, je tekent in principe, het zijn allemaal Zwitsers uit bepaalde kantons. Je tekent voor twee jaar. En dan ga je of terug naar Zwitserland, of je besluit officier te worden. En als je, de meesten gaan terug. Als je officier wordt, uh, mag je trouwen. En dan mag je je vrouw meenemen. Dan mag je in de Vaticaanstad gaan wonen. En dan uh, worden ook kinderen oh, geboren. Ja. En ik heb ooit een dag meegelopen met de Zwitserse garde. En ik hoorde opeens uh, jongetjes voetballen met elkaar. En uh, dat, is, dat, zijn, uh, dat zijn kinderen van uh, Zwitserse officieren. Kijk, het misdaadcijfer in het Vaticaan is hoog. Uh, he, 800 uh, diefstallen op 500 inwoners. Maar anderhalf. Maar het geboortecijfer is in laag. Maar het, maar het is er wel. Ja. Hoe, hoe komt dat, uh, dat, dat cijfer zo hoog? Van die uh, nou ja, kijk, diefstallen? Het, het gaat om 800 overtredingen per jaar. Op een, in bewoning van op een uh, inwonersstal van uh, 500. Ja. Dan heb je anderhalf per hoofd van de bevolking. En dat is heel hoog. En dan, hoe komt dat? Ja, het zijn vooral dus, dus, dus, uh, zakkenrollers die ja, op het Sint-Pietersplein... Ja. en in Sint-Pieter actief zijn. En meestal worden die... Uh, Buiten, eh, buiten Vaticaan staat gewoon eh, keizer en boete. Ja, ja. Goed, eh, dan gaan we verder met meneer Kruisheer. Want u kunt nog steeds bellen, hè? een mooie katholieke naam. Kruisheer, ik, hoe verzin je het? Meneer Kruisheer. Ja, ja dat ben ik. Ja. Wat hebt u een mooie naam? Ja, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Natuurlijk. Echt niet? Nee, heeft u dat ja. nog nooit gehoord? Ik vind het een prachtige naam. Nee, maar daar belde ik niet over. Nee, dat is wel. Neemt u me niet kwalijk? Ja, nee hoor. Uh, nee, uh, maar uh, uh, ik heb een opmerking en daaraan geknoten een paar, uh, of een vraag voor uw gast. Mm -hmm. uh, ik ben erg benieuwd. Uh, namelijk, ja, die teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, die zijn ook in het Nederlands uitgegeven. En, uh, ik wil ook even opwijzen dat dat uh, een boeiende lectuur is. Uh, ook voor niet-Katholieken, denk ik. Dat is toch echt een verlichte geest uh, te bespeuren. Dat kan ik iedereen aanbevelen. En, en daar staan toch een paar dingen in. Dan ben ik benieuwd wat uw gast daar misschien het van zegt. Nou, vraag het maar ook, er maar rechtstreeks. Hoor. Ja, ja. Bijvoorbeeld niet alleen zomaar godsdienstvrijheid, maar ook dat de Reformatorische Kerk en zelfs andere godsdiensten ook een deel van de verlossende waarheid hoeden. Dat, dat gaat toch iets verder? Dat is, vinden we nu misschien niet zo uh, spectaculair meer. Uh, maar toch, dat was er heel wat. En het tweede, dat hè, de collegialiteit van de bischoppen. Dat het idee dat de paus. ja. ook de eerste. Uh, onder zijn gelijken is. Hè. Net zoals in de orthodoxe kerken. Uh, niet dat dat daarmee radicaal veranderd is. maar het idee is toch wel gezaaid. En, en dat zijn toch dingen die, die moeten toch doorwerken op den duur. Dat is misschien wel teruggedraaid of ondergeschoven. En, uh, ja, ik was benieuwd wat u. Meer fans daarvan denkt. Nou, u kunt wel een vraag lekker lang uitsmeren, meneer Kruijzeer. Ja, nou. uh, uh, goed, Stijn. Ja, goed. Ja. Nou, kijk, ik, ik, denk, ik denk zeker dat uh, dat idee van dat die waarheid, dat andere kerken of kerkgemeenschappen een deel van de waarheid bezitten, ik denk dat dat, dat, dat idee nog steeds wel leeft. Maar kijk, wat, wat, wat het gewoon jammer is, is dat uh, na, naarmate de tijd voorderde en het Vaticaans Concilie langer geleden was. Bijvoorbeeld, uh, deze paus uh, toen er nog toen hij nog Carnavals een stuk geschreven heeft: dat die protestantse ja. kerken eigenlijk helemaal geen kerken zijn, dat zijn kerkgemeenschappen. Hè? ze hebben geen, ja. geen Eucharistie. ze hebben geen behoor, uh, behoorlijke bischoppen. Dus om, hey, om het zo maar te zeggen, ze, ze hebben de apostolische successie onderbroken, hè? dus ja. vanaf Petrus tot. He, tot, tot deze paus. En, dus, dus dat, en dat is wel veranderd, denk ik. Ik ja. denk dat, uh, dat uh, de eerste jaren van de ecumenen... dus het contact met die andere kerken, dat allemaal een hoge vlucht... dat was een opwindende tijd, ook in Nederland. En dat enthousiasme, dat is langzaam uh, weggelopen. Ja. En uh, uh, de tweede vraag ging over, ben ik heel even kwijt... Nou, over de, de, de collegialiteit ja, van de bisschoppen. Ja. En het maar, in de conciliaire kerk. Ja, daar gaat ze eigenlijk zelf, hetzelfde over. Het idee dat de paus samen met de bischoppen de kerk bestuurde. Hè, er is toen eh, ook een nodig. Ja. In het Leven op Voldwek is er weer één. Uh, en dat ze moesten eigenlijk het idee van dat die bisschoppen toch eigenlijk. en daarmee ook de lokale. Kerken, dus ook van de kerk in Nederland, ja. wat meer inspraak zouden krijgen. Uh, dat, dat werd, uh, dat werd uh, tot stand gebracht, maar dat eigenlijk die bis, bijvoorbeeld die Bisschop-Synode is, is steeds meer van de kracht ontdaan. De uitkomsten ja. stonden al van tevoren vast. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat steeds meer de macht weer is teruggevloeid naar de curie en uiteindelijk naar de paus. Dus ja, ja. Dat, dat, dat is de curie. De curie ik. is het, moet ik even goed... Het curie is het, het naam van het bestuursorgaan van de kerk. Dus okay. de, de, ja, maar misschien, ik, ik ga het niet te lang maken. Nee, nee. nee, bedoelde, nee, bedoelde, meer, bedoelde dus ook, die, die dingen staan toch maar in die teksten. En die kunnen ja. natuurlijk toch wel weer op. Maar het maar blijkt vanuit. dus, dat heb ik, heb ik ja. volgens mij... dat blijkt dus ja. dat je die teksten ook op verschillende manieren kunt uitleggen. Natuurlijk, ja. ja dat op, dat blijkt op, me of, weer. Het is toch de moeite waard om uh, naar te kijken. Zeker, zeker om te lezen. Ja. Er staan prachtige u zin ook, in. in. Dat, dank. Ja, u ook, u ook bedankt. meneer. Dan gaan we verder met Jos Wichman. Hallo, eh. uh, met uh, Jos. Ik, ik wou vragen meneer Stijn. Uh, wat vindt u als u het lied kent van uh, Robert Long, Homo sapiens? Uh, het lied levert die uh, forse kritiek op uh, enkele bischoppen... die bezwaar hebben tegen homofilie en hoe die... Uh, ik kan het niet echt heel goed het verstaan. Het gaat over een lied, ik, ik heb het wel verstaan, van Robert Long. Weet ja. je wel, die, die ja, cabaretier ja, ja, ja, ja. die inmiddels overleden ja, ja. is. We probeer, kijk, homo kijk, kijk, homo sapiens. Ik, ik, we proberen even of het misschien... Ja, tegenwoordig heb je van die systemen waar je zo'n liedje soms op, zomaar uit kunt, uh, uit kunt peuteren. Om het even te laten horen. En dat is een, uh, een protestlied tegen de anti-homo houding van de kerk. Hè, als ik het goed begrijp, ja, meneer Wichman. Enkele, ja, van enkele bisschoppen. En wat, wat, wat, zegt, wat, zegt die, wat zegt Robert Long daarin? Weet u dat misschien uit uw hoofd? Uh... Oh, een zinnetje? Uh, ja, uh, hij, is een, uh, hij is een man, uh, hij is een vrouw en zij is een vrouw. Ze wonen bij elkaar. Wat zou dat nou? Uh, e uh, e e eens per okay. week eten ze een viskroket en af en toe dan doen ze het. En dat is voor niemand een bezwaar. Okay. Behalve voor die klootzak als uh, Simon is. Uh, die denkt dat hij beter dan, dan Gods zoon is. Ja, uh, nou, God's u komt zoon. een aardig eind. Ja, De strekking ja, maar... is duidelijk. Oké, okay, wat vindt Stijn Venster van? Nou, ik... Uh, ik uh... Er valt veel te zeggen over de katholieke kerk, heb ik al gezegd, maar ik erg mij ook kapot aan de manier waarop de, uh, de leiding van de rooms-katholieke kerk met homoseksuelen omgaat. Uh, zeker in, in Rome, in het Vaticaan, maar ook in, de, in, de, in Italië zelf is uh, de homo vaak de stok, om uh, hè, wat wordt, wordt flink aangepakt. En het rare is nu dat de homoseksualiteit binnen het Vaticaan zelf ook voorkomt. Uh, en uh, het, uh, het is, uh, er is, er is bijvoorbeeld een, een bisschop gezegd... en de kardinaal heeft gezegd op een, op een conferentie voor luchtvaartalmoesnis... dus priesters die mensen op vliegveld helpen... dat twee mannen die een homo uh, huwelijk, slu die een huwelijk sluiten... vergelijkbaar is met een zelfmoordterrorist... die in Bagdad zijn lading tot ontploffing brengt. En dat geeft maar aan. Maar wat blijkt nu vaak, dat de kardinalen en de bisschoppen... die de, de meest vreselijke dingen roepen, zelf in het geniep... Homo's zijn. En je moet je voorstellen, volgens mij is het zo dat. Uh, heeft Henk Krol, uh, nu Kamerlid, maar ooit lang uh, hoofddirecteur hoofd van de Keek, mij uitgelegd. Dat uh, poterammers, dus mensen die homoseksueel in elkaar staan, zijn vaak zelf homo's. die het kwaad erbij een ander uitslaan. En dat geldt ook voor deze kardinalen en bischoppen. We luisteren eventjes, want het is ondertussen door uh, deze vlugge ex-misdienaar opgeduikeld. Ja.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 nou goed, dat was dus uh, ja. Robert uh, Long, jaren zeventig, denk ik. Uh, Gijs, bischop uh, uh, Gijs. In die tijd, ja, ja precies. Dus jaren 70. Goed, we, we gaan verder. Een mail van Pieter Hermans hebben we gekregen. Die vraagt wie leest de post van de PAUS en wie bepaalt of de PAUS de post te lezen krijgt. Weet je dat? Ja. De PAUS heeft uh, twee privé-secretarissen. En de belangrijkste is Georg Genswijn, een Duitser. Ook een priester, hij kent hem al heel lang. Hij uh, was ook al zijn privésecretaris toen deze paus nog kardinaal was. Mm -hmm. Bij hem komt eigenlijk alles binnen. De post, verzoeken om audiëntie. Uh, hij wordt wel eens oneerbiedig de achterdeur van het Vaticaan genoemd. Want als je er door de voordeur in komt, dan mm -hmm. één telefoontje met Don Georg of Bello Giorgio, zoals hij in Italië genoemd wordt. Mooie shorts. Yeah. dat is een aantrekkelijke man. Is, uh, dus die leest, en die leest hem ook ochtends voor uit de kranten. Oké, okay, waarom? Want kan de paus zelf geen kranten lezen? Nou, ik denk dat de paus liever andere dingen leest. Boeken. De man is helemaal, deze paus is bezeten van boeken. Ja? Schrijft graag boeken. En uh, okay, er zijn zoveel kranten. En de, de secretaris maakt een korte selectie. Oké, okay. goed. Uh, dan hebben we aan de lijn Ton Habraken. Goeiedag, Goeiedag. Uh, beiden. Ja? Uh, ik had een uh, korte vraag en een kleine anekdote. Want in 1962, we hadden thuis nog geen televisie... maar ik heb die openingszitting van het uh, Verikans Cozili... op een bijzondere manier meegemaakt. Namelijk, wij hadden op school in de vijfde klas... een retraite in een andere plaats dan waar de school stond. En dat was tot in detail vastgelegd... met voetballen, ontspanning, eten, et cetera, studeren. En uh, die ochtend werd alles... Uh, Vrijgemaakt om gezamenlijk naar het Tweede Vaticaanse Concilie de opening te kijken. Ja. Dat was heel bijzonder. Ja. Dat we dat op die manier. Uh, uh, want dat, dat voelde ze iedereen wel aan, denk ik, dat dat toch eigenlijk een heel belangrijke gebeurtenis was. Hè? Ja. Nou, dat was mijn anekdote. De vraag is. Uh, ja, dus de, je hebt ook een heel aantal. Uh, uh, Ordes en congregaties, hè? jesuiten en om een bruggetje te maken naar een vorige beller kruisheer <laughs> en uh, Franciskanen, et cetera. Mijn vraag is, uh, hoe, hoe moet je dat nou zien in de organisatie van de kerk? En zijn die ook bij het concilie betrokken geweest? Ja, goede vraag. Ja, nou kijk. Um, uh... Orles, de, de orders en de congregaties, hè, wat u zegt... de, de, de jezuïeten en de Benedictijnen en de Franciscanen... Eh, die waren er natuurlijk wel bij betrokken... maar ik denk meer achter de schermen, meer als raadgevers. Want het was een concilie. En een concilie is altijd een vergadering van bischoppen. En dan zullen er zullen ongetwijfeld bisschoppen geweest zijn die Franciscaan waren... of Jezuïten. Maar eh, echte, eh, echte zelfstandige plek, in, als je het hebt over macht... hadden ze, geloof ik, niet... Had ook eigen regels, hè? Dus, dus dan krijg je misschien ook de vraag... van hoe die regels zich nou verhouden met de regels die, die de algemene kerk stelt. Hè? Ja, maar kijk, bijvoorbeeld de Benedictijnen hebben een regel... en elke nieuwe congregatie die zich uh, aanmeldt bij het Vaticaan... van we willen, we willen hier een club beginnen, om het zo maar te zeggen... daarvan moet de regel wel door de paus worden goedgekeurd. Ja, dus in die oh, zin ja. kun je zeggen dat die paus... is toch binnen ja. die kerk wel heel machtig, want die heeft toch ook greep op die orders in die congregaties. Zoals bijvoorbeeld als de Franciscanen een nieuwe generaal-overste kiezen... dan moet die benoeming worden goedgekeurd Goed, uh, uh, door het Vaticaan. Ja, dat, dat is duidelijk. Mag ik er even, van mevrouw van der Weij, die, die memoreerde dat even... stipte dat aan buiten het onderwerp. Uw vader schreef inderdaad allerlei hele interessante artikelen over cultuur... in allerlei landen en talen. Ik heb dat heel vaak uh, met plezier met gelezen en het ook vaak uitgeknipt uh, nog. Dat wou ik even graag Nou, gedaan. prachtig. Ja. Wat mooi. Ja, dat vind ja. ik mooi om te horen. Ja, graag gedaan. Ja, dat heb ik het. Ja, dank, dank u. u. Dank u wel, uh, meneer Meneer Habraken was dit, Ton Habraken. Uh, muziek, Stijn, uh, je hebt dan... Iets stevigers. Anne Soldaat. I aan een soldaat. Ja. Ja, ik pas nog in dit oog te gast. Ja, dat is de, be de beste gitarist ja. van Nederland. En ook de beste liedenschrijver. Hij heeft net een nieuwe cd. En ik ben een trouwe fan. En uh, als, als hij een nieuwe cd heeft, geef ik die cd ook door. Op ja. verjaardagen en zo. Heel als een, als een en wat, wat Welk nummer heeft? je? Ding in? Ding San. beetje stevig. Mag het wel, hè? Ja, toch? tuurlijk. Ja, hoor. Ding Ding Sen, nummer van Anne Soldaat. Stijn Vensen heeft vandaag de, de muziek uitgezocht. Maar Stijn, je bent hier ook om vragen te beantwoorden van luisteraars. Zeker. Uh, <laughs> Memo is aan de lijn. Goeienacht. Goeienacht, vraag het maar. Hallo, ik had een korte vraag over actualiteiten in de wereld. Uh, er is misschien Vaticaan als staat ook getroffen door de economische crisis. En hoe uh, oplossen ze dat? Ja, nou, dat, is een mooie, dat is een goede vraag. Uh, want uh, het Vaticaan heeft ook last van uh, de economische crisis. Het Vaticaan heeft, uh, Vaticaanse, er is een Vaticaanse bank die veel geld in uh, haar beheer heeft. Uh, sommigen zeggen uh, 8 à 9 miljard. Dat geld wordt belegd. En uh, twee maanden geleden heeft het Vaticaan uh, de, de, de, uh, het jaarverslag... Het, uh, zoals, een soort financiële, uh, zoals de Rekenkamer bekendgemaakt... bleek dat ze verlies hebben geleden, juist op de beleggingen. Uh, en voor de rest heeft uh, de, het Vaticaan heeft wel euro's. heeft een, een, een muntverdrag met de Europese Unie. Dat wil zeggen, ze mogen euromunten uitgeven. Dat doen ze ook, het zijn er heel weinig. Dus dat zijn uh, echt... Uh, verzamelen uh, zijn ze objecten. Uh -huh. Alleen uh, ze, ze doen niet mee aan de, economie, aan de monetaire unie. Dat wil zeggen dat, zoals er al die miljarden die naar Griekenland gaan, daar kan het Vaticaan niet op worden aangeslagen. Dus daar hebben ze weer geluk bij. Maar ze lijden dus ook onder de, onder de crisis. En uh, uh, Rome klaagt steen en been dat er minder toeristen komen. Maar het Vaticaans Museum, daar komen elk jaar geloof ik 4 à 5 miljoen mensen. Die hebben winst gemaakt, heel simpel, omdat ze gewoon de toegangsprijzen een beetje verhoogd hebben. Met een euro. Oké, okay, goed. Okay, en, uh, een absurdistische vraag, omdat ik kunstenaar ben. Dus ik uh, uh, maak me druk over absurde. Wordt de Vaticaan ooit staat? Nou, dat vind ik een... Het uh, is een redelijk absurde vraag, want uh, uh, uh, het feit dat de paus is staatshoofd. Van Vaticaan staat, dat slaat elke seculiere invulling van, het, uh, uh, van de Vaticaanse staat uit. Ja, Helaas, ja, misschien voor u. Om, ik vraag dat omdat uh, uh, in de wereldse uh, zeg maar, uh, situatie van nu wordt geweest overal seculiere staat te. Ah. Voor, voor men, dus, ja, nee. Maar het Vaticaan zal daar niet goed, in meegaan. Voor iedereen hetzelfde, toch? Nee, ja. niet iedereen hoor. Goed. Meneer uh, Memo, uh, ik, volgens mij is uw vraag voldoende beantwoord. We okay. gaan verder met uh, mevrouw Berendonk. Hallo. Dag. dag. Um... bent in huis? in vraag hem maar. Ja, ik weet niet of de heer Fens op de hoogte is... dat ze vanuit Oudenbos in Brabant... Uh, zeven keer met een delegatie naar Rome zijn geweest... om de paus uit te nodigen. En dat ze de persoonlijk contact hadden... en dat de heer Piet van de Bom de organisator was. Het is niet gelukt uiteindelijk, maar ze hadden een stoel laten maken... En die is meegegaan naar Rome als handbagage in het vliegtuig. En uh, de pauze heeft er wel in gezeten. En die staat bij de heer van der Bom in huis, nou, die uh, stoel. Nou, wat prachtig. Ja. Ik zou er ook wel een keer op willen zitten. Maar ik weet niet of, uh, of u dat verhaal kent. Nou, ik ken het verhaal van de stoel. Ja. En dat was, dat was toch de vorige pauze nog, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja dat weet ik. Ja, die... En volgens mij heeft mijn collega Helle van der Wijst... voor Kruispunt ja. van RKK die stoel ook gefilmd. Dat kan wel, ja. ja. Ja, ja, dat is een ja. mooi verhaal. Ja, oh, maar ik, ver... nee, ik, ik was benieuwd of je het verhaal kent. Nee, of ik ken het verhaal van die stoel, want ik vind het, ik vind het een mooi, mooi verhaal. En ik, ik zie dan meteen die stoel zo liggen in, de, in het bagagerekken van KLM, Alitalia... of wat ja, voor lucht. Ja, lucht... Als, dat, ja, dat ging natuurlijk niet, maar meneer Van der Bom heeft gewoon gezegd... nou, als die stoel niet meegaan, dan gaat uh, heel de vlucht niet door. Zo? Dus de stoel is als handbagage. Ja, dat is nog eens ware trouw aan ja. de paus. Ja. Wat ja. een mooi verhaal. Ja, dank u wel, mevrouw Berendonk. Trouwens, heel even, Stijn. Jij bent ook met de pauze toch op reis mee geweest. Ja, ja. Heb je hem wel eens eigenlijk gesproken? Nee, dat, het raar is, je zou denken, je gaat met iemand op reis... en je komt nog wel eens tegen. Oh, ja. maar, maar je moet je voorstellen, het pauske vliegtuig... dat is een, gewoon een toestel van Alitalia... wat helemaal verbouwd wordt. De, de, paus, dus de business class wordt eigenlijk gereserveerd voor de paus. Mm. Hij heeft vijf meter berg. En wij zitten helemaal achterin. We reizen in zijn gevolg mee. Wat bijvoorbeeld uh, ervoor zorgde dat wij met begeleiding van de, van de Franse politie... door Parijs tegen het verkeer in naar uh, het Elysee gingen. Het was geweldig. Ik, keek, ik, ik mm -hmm. heb zitten smullen Maar je spreekt hem eigenlijk niet. Nee. Weet dat jammer? Nee, nou, hij, hij komt wel aan het... Als de, de bordjes met stoelriemen vast uit zijn, komt hij even naar achteren. En dan geeft hij een soort persconferentie. Maar alle vragen moeten worden van tevoren ingediend. Ja. En dan, nou ja, dan zou je kunnen zeggen dat je een korte ontmoeting met hem, met hem hebt. Maar ja, je spreekt hem niet echt. Nee. Goed, nog een muziekje of eerst nog een beller? Ik zit even te kijken. Nou, misschien nog even één beller, hè? Of, of, ja, ben je er, Ben je daar, Harry? Ja. Nou, vertel. Ja, Goedenavond. Dag. Goedenavond. Heel, heel, heel leuk programma van jullie. Dat vind ik heel leuk. Dank je. Het volgende. Ik, ik ben zelf nooit in Rome geweest. Maar ik uh, heb dus. Goed gehoord van dat in het uh, Vaticaanse Museum. Uh, een standbeeld van de Griekse godin. van het lot, IG... veranderd uh, wordt. Ik heb me altijd afgevraagd hoe zo'n beeld van de Griekse godin. dat die in een Vaticaans museum terechtkomt. Nou, volgens mij staan er wel meer beelden van. Nou, er staan wel godin. meer beelden in. Van, er staan enorm veel beelden van Griekse en van Romeinse godinnen. Kijk, die pauze dat. Dat de pauzen waren eigenlijk vanaf het begin enorme kunstverzamelaars. He. Die Vaticaanse musea zijn ooit begonnen in 1506... dat is meer dan 500 jaar geleden, met de Laco-oongroep. Die man met die slangen mm -hmm. en uh, die pauze verzamelde kunst. En die kocht eens wat. En ik sluit niet uit dat er af en toe eens wat geroofd werd. En, uh, kijk, er staan ook Griekse beelden in het British Museum in Londen. Nou, die zijn daar ook niet vanzelf naartoe gewandeld. Dus uh, ja, er werd nee, dus... Maar je bedoelt natuurlijk in het Vaticaan, waar opeens een andere god Ja, maar dat aardige ja, het is van die afgebeeld. pauze. He, die pauze die, uh, uh, die waren natuurlijk. Uh, die hadden wel veel interesse in kunst. En zijn altijd grote bevorderaars van de kunst geweest. En bijvoorbeeld in de renaissance was het grote voorbeeld van alles kunstenaars, was de oudheid. Dus die pauze zorgde ervoor dat er heel veel van die. Griekse en Romeinse beelden dus, in het Vaticaanse. Dus land. daar zijn ze dan weer ruim in. Dan is Griekse in. god van het noodlot. Die kan de rustig bij mag. Hem. Goed. Nog even wat muziek. Ja. Ik dacht, moet moeten ook iets van een vrouw draaien. Nou, doch. En ik hoorde zeg. dit laatst op de radio. En ik dacht, wat een geweldig nummer. En het, het gaat me niet mijn hoofd uit. Madeleine Peru. Ja. Waarschijnlijk een Canadese zangeres. zijn. Ja. Komt ze. Peru, op verzoek van Stijn Fens, nou op verzoek, hij neemt, heeft zijn eigen muziek meegenomen. Uh, kreeg leuke uh, twittertjes trouwens hoor, van mensen. Zijn een aardig mooie uitzending, zegt uh, Helene van Heuste, Arne Gijsbert, ze vindt het zelfs een geweldige uitzending. Nou, nou, en, ja, en we kregen ook een leuke mail van uh, Bo van de Graaf. Die zegt ook, interessante uitzending. Nou, dat horen we natuurlijk allemaal graag. En die zegt, uh, Fellini... Hij heeft in 1972 een prachtig portret gemaakt van Rome. Roma heet die film. Zegt hij, de geschiedenis wordt door hem in verschillende hoofdstukken uh, geschetst. En met name het Rome vanaf de jaren 30 tot 70. Met hippies op de Spaanse trappen. En dan zegt hij, Fellini had kennelijk ook nog een appeltje te schillen met de katholieke kerk. die er in deze film ongenadig van langskrijgt. In een van die hoofdstukken toont hij een modeshow van kerkelijke kledij. En dan uh, zie je dus nonnen en priesters uh, voorbij komen in hippe kleding op rolschaatsen en. Uh, voor de hogere rangen wordt de kleding steeds grotesker en carnavalesker. Eén van de kardinalen verzucht. De wereld moet de kerk volgen en niet andersom en slaapt dan verder. Uh, ja, uh, dan op het eind raken die nonnen nog in extase... en dan zie je een metershoge installatie met zonnestralen en spiegeltjes. Stijn, uh, dit heeft, deze film heeft enorme indruk gemaakt op jou ook? Ja, het is een van mijn, misschien wel mijn lievelingsfilm, ooit. Ja. Het is de, Die kerk doe Het doet elf minuten... En, uh, uh, als ik elf minuten zou mogen tonen op de televisie... Uh, ja? dan zou ik die ja. laten zien. Het is, ik vind niet dat Fellini de kerk er ongenadig van langs. Zet. Het is met een glimlach. Hè. En uiteindelijk raken die nonnen in extase... omdat er die metershoge installatie... Dat, daar ging je piers de twaalfde in. Ja. En, dat was voor heel veel Italiaanse katholieken de, de laatste grote paus. Hè. En, dat ja, dat vinden ze echt. Ja, dit, dit, uh, en uh, dat is bijna oogverblindend. En uh, de prachtige muziek van, van Nino Rotta. En met een ontzettend humor. Het is met een knipoog. Ik zou niet zeggen ongenadig langs. Nee. En ik wil ook denken dat toen Fellini het niet best maakte aan het eind van zijn leven... kwam er een Italiaanse kardinaal en die heeft met hem het onze vader gebeden. Toch wel. Toch wel. En, uh, maar zou dat niet voor veel mensen gelden? We hadden het er net al even over dat veel mensen misschien wel niet gelovig meer zijn... maar dat ze toch een bepaalde nostalgisch verlangen he hebben... Ja. naar die tijd toen het allemaal nog wel ja, eh, eenvoudig was, laat ik ja, het zo ik, zeggen. Ik maak hem dit met een portret van Michel van der Plas. namens al genoemd. Mm -hmm. Voor uh, kruispunt van RKK. Wordt 21 oktober uitgezonden. Ja, die heeft dat ook. Die, die, die Hoe denkt oud op, is hij Hij wordt 85 ja. in oktober. Nou, wat goed uh, dat je daar nog een, een, een, ja. een documentaire mee maakt. En een, ja, een mooi man en een prachtige tekst geschreven. Maar ook iemand die het concilie we hebben het al gememoreerd... Mm -hmm. voor Nederland in de huiskamers bracht. En ook die met enorm veel weemoed terugkijkt. En nostalgie en weemoed is uh, altijd als mensen uh, niet blij zijn met de tijd waarin ze leven. Dus ook al die katholieken die lang zijn afgedwaald, hè, die, die de kerk hebben verlaten... en er niets mee te maken willen hebben of niet zoveel meer mee te maken... Ja, Die denken toch met nostalgisch gevoel, en die uh, terug aan die beatmis en uh, ook omdat ze het nu iets zien aan het biechten. Wel, nou biechten zal uh, niet hele dat niet. krijg je dat krijg je nooit meer terug. Ik weet het niet. Uh, biecht jij bijvoorbeeld? Nee, biecht niet. Nee. Heb je het wel gedaan? Nee, maar dan ik. komt ook. Ik heb vroeger ging je klassicaal, dus veel veel katholiek wat oude katholiek weten. Ging je met de hele klas biechten en wacht mensen wacht je met de klas in de schoolbanken en dan één voor één. En dan verzon je vaak dingen. Want wat hebben kinderen nou te bichten? Ja, uit, uit, uit, uit de snoeppotten iets gepikt. Nee, ik, heb, ik ben er ook niet in opgevoed. Nee, nou ja, goed, ik ben een protestant opgevoed. Ik heb ook nooit gepicht. Dat heeft trouwens over film gesproken. Wel een hele mooie scènes opgeleverd in films. Een film met Robert de Niro kan ik me opeens herinneren. Ja, de, de, de met een de broer. confession. Ja, niet, niet precies. Van? Ja, ja, ja nou, geloof ja. het wel. Ja. Ja. Ja. Maar dat was voor Fellini denk ik ook. Fellini had natuurlijk een ambivalente relatie met de katholieke kerk. Maar... Hij dacht, Rome, ja, daar kan ik toch ook mooi gebruik van maken. Dat ja. is het ook, denk ik, een beetje geweest. Mag ik nou nog een muziekje kiezen op het eind? Ja, we, we hadden het in het genoeg. begin hadden we het over Seur ja. ja, Vertel eens even. Nou, dat is ook zwaar voor mijn ja. tijd. Ja. Ja, maar ik maar weet maar... wel dat, we, dat, dat het niet goed met haar is afgelopen. Dat was een, wat was een uitgededen non, toch? Ja, nou, ze is wel, Toen ze met de gitaar dat ja. land in ging, ja. of de Europa inging, ging... was echt een heel groot succes. Ja. Toen was ze nog echt non, maar later ja. door, misschien door het succes... Misschien welke dit... tijd was dit ja, ook? Van de ja. jaren 60. Dit was, het was dat toch was. de tijd van het Tweede de Vaticaans Concilie... om alweer weer eventjes ja. mooi uh, ja. een rondje te ja, maken. het was toch weer de tijd dat uh, de nonnen ook het klooster uit mochten... en zelfs uh, met de gitaar op het podium mochten gaan staan. Maar het is niet goed met haar afgelopen. Nee, maar is het is toch wel leuk om het nummer nog Laat even te laten worden. Oké. De tout simplement... Ou dieu, en tout, tout chemin, en tout lieu, en lieu il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en allait tout simplement, routiers, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.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 En ja. nou, de toute école, fies et garçons plein d'ardeur. de bon dieu hebben we nog wel langs horen komen. Is toch prachtig he? om daarmee af te sluiten. De goede God. Ja. Ja. Nou, we zijn begonnen met de jaren zestig en we eindigen met de jaren zestig. En Stijn Vens, dank je wel. Ik vond het leuk. Ja, het is ook leuk. Het is toch een mooie traditie wat je er ook van vindt. hè? Zullen het daarop houden? Ja, denk ik wel. Hey, dank en dat wel. uit de mond van gegrifseld. Ja hoor, ja. Ja, ja. maar zo kan ik het ook wel zien. Dat is ook door allemaal door het, komt ook allemaal door het concilie, dat dat kan. Ja. Nee, dat hebben we net begrepen van mevrouw Schaapman. Goed, uh, dankjewel uh, dat je hier wilde zijn en dat je alle vragen hebt beantwoord van mensen. Mensen die gebeld hebben, hartelijk dank. Want anders kunnen we niet zo'n leuke tweede uur maken als u dat niet doet. Uh, zometeen, dan uh, kunt u nog luisteren naar Roel Koenders, De nacht klinkt anders van de Vara. En morgen dan is er weer een Casaluna. Wow, wie zit er dan in. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Nee, we weten het niet zo gauw. Nou, ik zou zeggen, het is altijd interessant. En anders moet u gewoon u abonneren op de nieuwsbrief. Dan weet u het sowieso altijd zelf. Dag. Luister naar mij. Nee. En, mij. Nee. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. mij. Maar beslis zelf. NCRV.